ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke domper voor het kabinet. De grootste boerenorganisatie is weggelopen bij onderhandelingen over een landbouwakkoord. Volgens de LTO is er niet genoeg gedaan om met iets goeds voor de boeren te komen. Landbouwminister Adema is teleurgesteld. We hebben acht maanden, zes of zeven maanden, acht maanden denk ik bijna met elkaar het gesprek gevoerd over de landbouw. Over de toekomst van de landbouw. LTO's aan de tafel, maar ook de jonge boeren zaten aan de tafel. We doen het ook vooral voor hun, voor de toekomst van de jonge boer. En het is ook bijzonder spijtig dat dit nu gebeurt... omdat we juist die jonge boer toekomstperspectief willen bieden. De landbouwminister praat vandaag nog wel verder... met andere organisaties over een landbouwakkoord. Er is meer bekend over de man die gisteren... en Albert Heijn in Den Haag een medewerker doodstak. Het gaat volgens de Telegraaf om een ex-TBS'er. De man zou als levensgevaarlijk en gestoord bekend staan. Bij de steekpartij kwam een vrouw van 36 om het leven. De dader liep recht op haar af en stak haar neer. Er is misschien een klein lichtpuntje in de zoektocht naar de verdwenen duikboot bij de Titanic. Een Canadees vliegtuig heeft met speciale apparatuur onder water geluiden gehoord. Het is niet bekend of dat betekent dat er vijf mensen aan boord nog leven. Het duikbootje was op weg naar het wrak van de Titanic en verdween zondag. En misschien leek je gisteren wel een verzopen kat of moest je schuilen voor onweer. Op een hoop plekken kwam het met bakken uit de lucht en vooral in Zeeland was het raak. Kelders liepen onder, toiletten liepen over en er waren problemen bij een wooncomplex. Daar werd net een deel van het dak vervangen. Dus deze bewoonster moest alle handdoeken uit de kast trekken. Het ging regenen en bij ons liepen de huizen over de drempels een beetje vol. De kozijnen die lekten. Bij sommige appartementen lekte het door de spouwmuur heen. Dus we, hebben, we zijn gigantisch geschrokken. En er is best enorm veel schade. En hier woonden veel oude kwetsbare mensen. Dus dan komt het nog eens dubbel aan. En bovendien de liften werkten niet. Die vielen uit. Dus dat was echt paniek gaan we naar het weer van vandaag. Vanmorgen wolken, maar ook zon. 22 graden aan zee tot 28 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt iets langzamer op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Voor Avenhoorn 2 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM.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 Ladies on blush, brothers is cheap, keeping it harsh, the money on me, there no judgment, give me instructions, I wanna touch it, rub it and squeeze, fly it to the sun like Icarus, twerk it, shake it, jiggle it, ask this spice, what she really, really young right now, cause I really want to ziggazick, ah, doing the mad thing, you and all of your bad friends, native tongue in your accent, come in a section with me,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 is. Als de hennie, hennie is gestipt en je weet, weet hoe laat het is A A Alle ogen op mij baby Als het, het uit is, het is met je ex en je vest die heeft gedekst Zijn we niet immer outside, oud zijn? zijn? we niet immer mijn En de regio. Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO is uit de onderhandelingen met het kabinet gestapt over een landbouwakkoord. Wat betreft LTO is het gewenste herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak verdacht... van fraude met studiefinanciering, melden NOS op 3 en Investico. Minister Dijkgraaf wil het controlesysteem van DUO grondig nagaan. In de zoektocht naar de verdwenen duikboot bij de Titanic... zijn onderwatergeluiden geluiden gehoord, meldt de Amerikaanse kustwacht. Of dat ook betekent dat er vijf mensen aan boord nog leven, is niet bekend. En het weer, wolkenvelden, vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. The end.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 I was... Nee, goed. Și eu Pica sauțiantă oh, bim și sunt voinic, dar să știu ce nimii, vrei să pleci, dar nu mai...